9 Uur. Joris Dubinitsky met het NOS-journaal. Landelijke Vereniging van Huisartsen overlegt al maanden met het ministerie van Volksgezondheid over een vergoeding. Nu wordt een tolk alleen vergoed bij asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zonder tolk is het vaak moeilijk om erachter te komen wat er met iemand aan de hand is. Air France Kalem maakt minder verlies. Goedkopere brandstof schilderde de luchtvaartmaatschappij bijna 400 miljoen euro. En daardoor kwam het verlies uit op 155 miljoen. Oliemaatschappij Shell had juist last van die lage olieprijs. De winst in het eerste kwartaal daalde van 1 miljard dollar naar 450 miljoen dollar. Bijna 40 procent van de uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers mislukt. Vorig jaar bleven ruim 1200 geboekte vliegtuigstoelen leeg. Dat schrijft de NRC op basis van cijfers van de overheid. De stijging zou komen door nieuwe Europese regels. Zo mogen asielzoekers ook vanaf hun opvanglocatie worden uitgezet, waardoor ze er makkelijker vandoor kunnen gaan. Eerst gingen uitzettingen altijd via het detentiecentrum. De studiekeuzecheck van hogescholen en universiteiten moet een stuk beter, zegt studentenorganisatie ISO. Zo'n check is bijvoorbeeld een motivatiegesprek of online vragenlijst om te zien of een opleiding wel past bij een aankomend student. Het ISO vindt dat niet genoeg en wil meer persoonlijk contact tussen docenten en aankomend studenten. Keeper Jelle ten Rauwelaar stopt met betaald voetbal. De doelman van NAC Breda heeft er na dit seizoen 18 jaar betaald voetbal op zitten. Onder meer bij PSV, Pexwolle en Austria Wien en sinds 2007 bij NAC. Daar stond hij 280 wedstrijden onafgebroken onder de lat. Een record in het betaald voetbal. Ten Rauwelaar wordt keeperstrainer bij NAC Breda. Dan nog het weer. Het wordt vrij zonnig en maximaal 17 graden. Morgen, bevrijdingsdag, iets warmer en ook dan veel zon. Na morgen blijft het warm. Dit was het, NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat bij Breukelen 2 kilometer Philip. Het heeft te maken met een kapotte vrachtauto. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en de Meren 3 kilometer. En vanuit Den Haag naar Rotterdam.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 Just <laughs> I did.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 We yeah. yeah. me we'll Shit. Sure.